9 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. De beurzen in Azië hebben positief gereageerd op het akkoord dat de eurolanden vannacht hebben bereikt in Brussel. In het oosten van Azië is tegen de koersen met anderhalf tot 2,5 procent. Na verwachting openen de Europese beurzen rond deze tijd ook ongeveer 2 procent in de plus. Vanaf rond 4 uur werd bekend dat de regeringsleiders het eens zijn geworden over nieuwe maatregelen om de crisis te bezweren. Afgesproken is dat de banken 50% van de Griekse schulden gaan kwijtschelden. Ook komt er een nieuwe lening die de Grieken 130 miljard oplevert. Verder wordt het noodfonds voor de euro versterkt tot een bedrag van 1000 miljard euro. Bekeken wordt nog of institutionele beleggers van buiten de eurozone via het IMF kunnen bijdragen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan landen als China, Noorwegen en Brazilië. De politie heeft dit jaar meer dan een miljoen minder boetes uitgedeeld dan vorig jaar. Volgens het Centraal Justitieel Incasso bureau werden in de eerste negen maanden 7,3 miljoen boetes uitgeschreven. Tegen 8,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal boetes voor snelheidsovertredingen daalde met 14 procent. Ook werden veel minder boetes uitgeschreven voor het niet dragen van autogordels en voor ontbrekende fietsverlichting. Het aantal parkeerboetes bleef ongeveer gelijk. Eind vorig jaar schafte de minister opstelte de bonnenquota af. Maar mogelijk komt de daling ook doordat agenten moeite hebben met de hoogte van de boetes. De politiebonden waarschuwden daar vorige maand voor. Een flink aantal ziekenhuizen en eerste hulpposten moet dicht. Ze moeten plaatsmaken voor goedkopere gezondheidscentra... waar alleen eenvoudige en veelvoorkomende specialistische behandelingen mogelijk zijn. Dat schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in een advies aan minister Schippers. De Raad waarschuwt dat medisch-specialistische zorg onbetaalbaar wordt... als het aanbod niet wordt gereorganiseerd. De nieuwe gezondheidscentra die de Raad wil, moeten 24 uur per dag open zijn. Binnen de centra moeten medisch-specialisten samenwerken... met lokale zorgverleners, zoals huisartsen en apothekers. Voor meer ingewikkelde specialistische ingrepen... kan de patiënt dan in veel minder ziekenhuizen terecht dan nu. De productie van Shell is in het derde kwartaal onverwacht gedaald. Analisten hadden een lichte stijging verwacht... Maar de productie van olie nam met 2% af. Oorzaak is de verkoop van bedrijfsonderdelen. Zonder die verkopen zou de productie met 2% zijn gestegen. De netto-winst van Shell verdubbelde in het derde kwartaal... tot 7 miljard dollar. Dat is meer dan verwacht. De winststijging komt vooral door de hogere olieprijs. De omzet steeg met 36%. Het weer vandaag veel sluierbewolking... maar in de oostelijke helft van het land is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 13 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Nou Daarmee staat een matige en op de Wadden vrij krachtige wind uit het zuidoosten. En dit is de ANWB verkeersinformatie met 115 kilometer file is het een middendrukke ochtendspits. Er staan nog wel een paar opvallend lange files zonder meer op de A9 richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp nog 10 kilometer. En naar Utrecht is het nog vrij, dik op de A12, komende vanuit Arnhem. Er staat nog 10 kilometer tussen Knopend, Baandenbroek en Marsberg door een ongeluk. Inmiddels zijn de reisdokken weer vrijgegeven. En ook op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen Huis en Hilfsm nog 8 kilometer. Maar ook daar zijn inmiddels alle reisdokken weer open. Stelt u zich eens voor. Uw hele wagenpark uitbesteedt tegen 1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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Nieuws uit de zorg hebben we zo dadelijk voor u. Hoort het misschien al in het journaal. Het moet allemaal anders, zegt de Raad voor de Volksgezondheid... in een advies aan de minister. Straks meer daarover. Eerst maar eens even naar Brussel. Want daar is tot in de late uurtjes bikkelhard onderhandeld. En met resultaat. Dat zei EU-president Herman van Rompuy bij het ochtendgloren in Brussel. Ik denk dat we een hele belangrijke stap hebben gezet, dat we een keerpunt hebben tot stand gebracht in de crisis. We zijn natuurlijk niet de enigen die daarover moeten oordelen, ook de financiële markten uh, moeten daar een oordeel over vellen, maar ik denk dat we een majeure, een majeure stap gezet hebben. Welk oordeel die financiële markten daarover vellen, horen we straks. Eerst maar eens even terug naar vannacht. Rond 4 uur kwamen de regeringsleiders naar buiten met dat akkoord. Premier Rutte was met een duidelijke boodschap naar Brussel gekomen. Het moet zuinig en streng in Europa. We moeten ervoor zorgen dat deze grote problemen nooit, nooit meer in de toekomst kunnen ontstaan. Er moeten dus afdwingbare afspraken zijn. Begroting moet op orde worden gebracht, die moeten op orde blijven. Landen moeten zich houden aan de 3%-eis qua begrotingstekort, Aan de afspraken dat je niet meer dan 60% overheidsschuld uh, mag hebben. Maar op de korte termijn moet er opnieuw veel geld worden rondgepompt. Genoeg, hopen ze, om het gespeculeerd tegen de euro te stoppen. We zagen dat we ongeveer 1 biljoen euro daarstellen kunnen... Maar dat varieert natuurlijk en het is niet het hier bij een ongeveer angabe blijven. Het komt er ongeveer op neer dat het bestaande noodfonds wordt verhoogd naar zo'n 1000 miljard. 1 biljoen dus. Tegelijk, zegt Merkel, worden de Griekse schulden met 50% afgewaardeerd. Dat is dus de bijdrage aan de Griekse lastenverlichting namens de banken. Die bijdrage komt in totaal neer op 30 miljard. Daarbovenop gaat er als tweede grote lening nog eens 100 miljard uit het noodfonds naar Griekenland. Bij elkaar opgeteld dus 130 miljard, waarmee de Grieken hopelijk zijn gered. Het merendeel ervan, die 100 miljard uit het noodfonds, is inderdaad publiek geld, zegt premier Rutte. Wat de publieke sector, dus wij doen, hè, die heeft twee taken te vervullen. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat de financieringsbehoeften van Griekenland wordt afgedekt. Nou, Die is gestegen, legde ik net uit, van 88 miljard naar ruim 98 miljard. En ten tweede moet hij ervoor zorgen dat het aantrekkelijk is, genoeg is voor de private sector om mee te doen. En dat zijn de credit enhancements, die staat op 30 miljard. Beducht dat hij niet opnieuw verwarring schept over rekensommetjes, zoals afgelopen zomer na een eurotop rekent Rutte ditmaal gedecideerd en hardop voor. Het nieuwe noodfonds met vergrote slagkracht... moet volgens Rutte het vertrouwen in de eurozone herstellen. Ik denk dat de kracht van het pakket van vandaag is dat we alle vier doen. De banken, het noodfonds, uiteraard Griekenland... en de hele stevige afspraken over eh, ja, dat landen zich ook aan de afspraken moeten houden. En daarom geloof ik dat we de verwachting... Gerecht werden konnten, maar vooral ook dat richtige voor de eurozone getan hebben. We hebben het goede voor de eurozone gedaan. We zijn weer een stap dichter bij een stabiele eurozone. Maar, zegt Merkel, we zijn er nog niet. Het is een proces. En daarmee een stap verder zijn. Ik heb immer wieder gezegd: het is niet in één paukenschlag, maar dies is hier een belangrijk pakket op den weg zu meer stabiliteit en zu einer Stabiliteitsunie. Nee, dat zat ook in die vorige bedragen. Dus natuurlijk al, nee, Maar uiteindelijk, die 109, miljard, die 109 miljard van de vorige keer... zat natuurlijk ook hercapitalisatiebanken in. Daar hadden we bovendien nog een heel... School. In het Nederlandse perszaaltje intussen... zitten de journalisten en diplomaten te knikkenbollen. Twaalf uur vergaderen. Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd? Maar de sfeer is op zich goed, maar je zit er wel gewoon om met elkaar zaken te doen. Uiteindelijk heb je twee belangen. Je zit er natuurlijk als regeringsleider van je eigen land... maar je zit er ook met een gemeenschappelijk Europees belang. En je moet die twee op een goede manier verbinden. Oh, Dat is premier Rutte in een verslag van correspondent Tijn Sade... die de hele nacht wakker bleef om verslag te doen. Allemaal nieuws, dan. Het Nederlands ziekenhuislandschap moet drastisch gereorganiseerd worden... want anders wordt de zorg onbetaalbaar... en past het aanbod niet meer bij wat patiënten willen zegt de Raad van de Volksgezondheid. En zorg in een advies dat straks wordt aangeboden... aan minister Schippers van Volksgezondheid. In Den Haag de voorzitter van de Raad, Rien Meijering. Meneer Meijering, goedemorgen. Goedemorgen. Het moet anders. Hoe dan? Ja, het moet naar twee kanten anders. In de zin van dat ziekenhuizen meer gaan samenwerken... met de huisartsen, dus met de eerste lijn. En dat dat leidt tot een andere vorm van gezondheidscentra... Uh, dat aan de ene kant. En aan de andere kant uh, dat ze meer met elkaar samenwerken om ingewikkelde behandelingen op minder plekken te doen. Hm. Dat, is, dat is eigenlijk de hoofdlijn. Ja. En je kunt het uh, kort samenvatten met de term samenwerking. Ja, en die samenwerking huisarts-ziekenhuis betekent dan dat die poortwachter, die, die huisarts, wat verdwijnt? Dat het nee. Meer nee, bij de ziekenhuizen niet. ook om te liggen? Nee hoor, nee zeker niet. Ik denk dat die rol van de huisartsen, dat we die moeten koesteren. En die zal in zo'n gezondheidscentrum volop tot z'n recht komen. Hoe moet ik dit zien in het kader van de specialisering van ziekenhuizen... zoals die uh, wordt aangestuurd vanuit de zorgverzekeraars? Ja, nou dat uh, past in dit verhaal. Uh, zorgverzekeraars uh, hebben daarop ingezet. Hè. CZ was toen de tijd de eerste met uh, borstkanker. Inmiddels uh, hebben veel uh, medisch-specialistische verenigingen hebben hun normen gesteld. Uh -huh. uh, en op basis daarvan kunnen verzekeraars en ziekenhuizen in de slag. Er gebeurt nog niet zo gek veel, is eigenlijk uh, wat wij constateren... Veel gepraat en plannen, maar echt, echt concentratie. Dat gebeurt wel, maar mondjesmaat. En wij zouden dat dus, dat dus een flinke push willen geven. Want dan ziet u na specialisatie als belangrijke factor die samenwerking om de zorg voor iedereen bereikbaar te houden. Ja, dus zorg dichtbij. Slogan van de minister, daar zijn we het helemaal mee eens. Die gezondheidscentra waar ik het over had, daar moet je voor van alles en nog wat echt terecht kunnen. En niet alleen voor een verwijsbriefje, zal ik maar zeggen. En en dat is dichtbij, als het goed is. En op het moment dat je aan iets ingewikkelds moet worden behandeld... dan zul je in onze visie misschien wat verder moeten reizen. Even voor de zekerheid vragen of dit niet is ingegeven... door de noodzaak op de bezuinigen. Nou, nee. Ons rapport zoomt niet in op die bezuinigingen. Dat is wel eerder gedaan door anderen. Dus we weten heus dat als je bijvoorbeeld... het aantal spoedeisende hulpen beperkt van ziekenhuizen... dat dat flink wat geld opbrengt. Maar daar hebben wij niet op ingezoomd. Wij hebben ingezoomd op... wat wat wil de patiënt? Wat, wat is goed voor patiënten? De kwaliteit van de zorg. Maar je zult toch. Dus er zal toch plaatsgemaakt moeten worden. Zullen er toch ziekenhuizen of eerste hulpposten moeten sluiten? Ja, dat is ook zo, denk ik. Dat uh, moet allemaal niet hals over kop. Dus daar heb je echt wel een uh, traject voor nodig. Maar dat is wel het, uh, het resultaat van de ontwikkeling. Linksom of rechtsom. En wij suggereren eigenlijk dat het misschien ietsje sneller moet dan het nu uh, gebeurt. Want... Maar waar moet ik dan op zaterdag heen met mijn gekneusde enkel? Die ik op heb gelopen met. Een gezondheidscentrum. gezondheidscentrum. Aha. Gezondheidscentrum. Ja, dus wij, wij denken in lagen van spoedhulp... En die zal ook in het weekend open, begrijp ik. Ja, dat is, dat is wat wij suggereren. Dus uh, spoedhulp in gezondheidscentra 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Zodat je daar met uh, dringende, maar niet ernstige dingen naartoe kunt. Voor de ernstige zaken zul je een, uh, in Nederland een aantal uh, spoedeisende hulpen... in het topsegment moeten houden. Uh, maar minder dan er nu zijn. Hmm. En dan zegt u, er wordt uh, wel veel gepraat, maar er gebeurt nog niks. Hoe de, gaat u dat stimuleren? Er uh, gebeurt niet veel. Nou, uh, kijk, het gaat natuurlijk om de werking van het stelsel, zoals we dat noemen. He, dus de verhouding tussen zorgverzekeraars en aanbieders... die in een soort concurrentie uh, tot elkaar komen... waar dan de beste zorg, et cetera, et cetera. Nou, dat moet vooral overeind blijven. Um, daar zijn wij uh, op zichzelf helemaal mee eens. Maar er zijn elementen die je daaraan moet onttrekken. En een van die elementen is die spoedhulp. He, een een ander element is dat wij vinden dat de overheid wat zwaarder... op die, uh, op die uh, kwaliteitsnormen kan gaan uh, zitten. Ja. Dus wij, wij suggereren een aantal dingen. Uh, heel concreet, uh, ook voor de politiek, maar ook voor de betrokkenen. Dus voor de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Waardoor het proces een versnelling kan krijgen. Meneer Meijering, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. En er zal nog wat overleg gaan volgen. Niet iedereen legt zich hier zomaar bij neer. Wij zien dat de beurzen trouwens inmiddels hoger geopend zijn als reactie op het Europese akkoord. Gaan we zo naartoe, naar de beursvloer in Amsterdam. We gaan het eerst hebben over schaliegas. Daar gaat de Tweede Kamer vanmiddag namelijk over praten met minister Verhagen van Economische Zaken. Misschien zegt het u niets, Schaliegas, dat is aardgas dat kilometers diep onder de grond zit. Om dat eruit te halen zijn miljoenen liters water nodig vermengd met chemicaliën. Verhagen wil volgend voorjaar beginnen met proefboringen. Maar in de Tweede Kamer weten ze nog helemaal niet zo zeker... of dat allemaal wel veilig kan. In het Brabantse bokstol had het moeten gebeuren, volgend voorjaar. Een boortoren die op kilometers diepte... met water en chemische stoffen aardgas naar boven haalt. Maar in Brabant maken de mensen zich zorgen. Over het drinkwater bijvoorbeeld. Komen die chemische stoffen daar niet in terecht? En houdt de bodem zich wel goed als het gesteente op die diepte... uit elkaar gehaald moet worden voor het gas? Veel zorgen dus. Maar volgens de VVD en de Tweede Kamer zullen die proefboringen... er toch moeten komen. Als je naar een duurzame energie wil, dus meer windmolens en zonne-energie... dat is flexibeler. Je weet niet precies wanneer het waait en wanneer de zon schijnt. En dan heb je iets nodig voor die windstille, zonloze momenten. En daar heb je gas voor nodig en dus ook schaligas. En dat mensen zich zorgen maken is best begrijpelijk. Maar het kamerlid René Leegte van de VVD denkt... dat de experimenten nou juist ook belangrijk zijn om die zorgen weg te nemen. Nou ja, wat wij zeggen is, wij zijn optimistisch en nieuwsgierig... dus we willen weten wat er zit. En de enige manier om te weten wat er is, is door zo'n proefboring. Er zijn ook partijen die er niets in zien. GroenLinks bijvoorbeeld. Met schaliegas is er meer kans op aardbevingen. Er is mogelijk een kans dat het grondwater ons drinkwater besmet. Dus daar zitten eh, risico's aan. En volgens het GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren... staat daar nog veel te weinig aan opbrengsten tegenover. Dus GroenLinks zegt het moet heel erg belangrijk zijn om dat te doen. Want je gaat niet zomaar ergens in een natuurgebied... Ja, een forse boorinstallatie neerzetten om eens te kijken van... goh, levert dit misschien wat op? SP, PvdA en D66 willen eigenlijk liever helemaal niet praten... over meer boren naar aardgas. Volgens pvda kamerlid Dirk Samsom... kan minister Verhagen zijn tijd wel beter besteden. Schaliegaswinning kan slechts het sluitstuk zijn van een ambitieus duurzaam energiebeleid. En het kan geen las excuus zijn voor een falend energiebeleid. En dat laatste is het op dit moment. Eerst alles op alles om een duurzame energievoorziening dichterbij te brengen. En als we dan, dan nog extra gas nodig hebben, ja, dan wil ik de discussie wel aan. Maar niet in een andere volgorde. En ook Stintje van Veldhoven van D66 is op dit moment nog helemaal niet toe aan een definitieve keuze. Nou, eigenlijk niet. Nee, ik wil eerst eens een aantal antwoorden van de minister. Uh, wat willen we eigenlijk verder nog meer met die bodem? Want niet alles kun je combineren. Je kunt niet en boren naar gas en kernafval opslaan in de bodem. Zo zijn er een heel aantal vragen die echt eerst nog beantwoord moeten worden... voordat we kunnen zeggen, ja, dit moeten we doen of nee, dit moeten we niet doen. En veiligheid van de mensen in de regio is daarbij natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. Het CDA, de partij van minister Verhagen, denkt wel dat gaswinning nodig blijft. Maar als de bevolking zich zoveel zorgen maakt dan moet er eerst meer onderzoek komen naar de veiligheid, zegt Marike van der Werf van het CDA. Wat doen die chemicalische stoffen, wat doen die in de bodem? Hoe is de relatie met drinkwater? Uh, zijn er trillingen te verwachten? Hoe gaan we daarmee om? Hoe is de veiligheid voor de bodem, voor mens en milieu gegarandeerd? De vraagpunten die daar nog zijn, dat zou ik nog een keer door een onafhankelijk bureau willen laten onderzoeken. Voor gedoogpartner PVV is het nu wel duidelijk. Bij gebrek aan draagvlak bij de bevolking... en met zoveel onduidelijkheden over de veiligheid... moeten die proefboringen er maar niet komen. Voorlopig is er dus voor het boren naar schaliegas in de Tweede Kamer geen meerderheid. Dat zei Vilma Borgman. Zij volgt dit debat later vanmiddag dus in de Tweede Kamer... met minister Vraag van Economische Zaken. Grote mobiele telefoonaanbieders hebben wel degelijk kartelafspraken gemaakt. Meldt de NMA. Zomaar eens bellen met de Mededingingsautoriteit. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Johnson Hoka. Met nog een paar opvallend lange files zonder meer op de A4 naar Den Haag. Nog 8 kilometer langzaam rijden tussen Roelevaansveen en Zoeterwoude. A9 richting Amstelveen nog 8 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En op de Ring Amsterdam de A10 rijdt het langzaam over 9 kilometer. Tussen Schellingwoude en het Rai. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat bij Maarsberg nog 7 kilometer naar een ongeluk. Daar zijn inmiddels de, de rijstoken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Wat vinden beleggers en investeerders van het akkoord dat bereikt is... in Brussel op de ingelaste eurotop? De aandelenmarkt en obligatiemarkten in Europa zijn om negen uur opengegaan. Financieel redacteur André maar ik heb het al een beetje verklapt. Er is sprake van een stijging. Is dit een enorme stijging? Nee, het is geen enorme stijging. Wel een flinke stijging. Uh, percentage is tussen de 2 en meer dan 4 procent. 2 procent voor, uh, voor de beurs van uh, Londen. 2 procent ook voor uh, beurzen in Milaan. 3 procent voor Madrid... Frankfurt zo ruim 3%, Frankrijk meer 4% en Ajax uh, uh, nou, zo'n 2, 2, 2,5% hoger. Op dit moment zie je de koers wat terugzakken weer in de zin van uh, lagere regionen. Je zou kunnen zeggen dat er is opluchting op de markt dat er een akkoord is, beter een akkoord dan geen akkoord. Maar of het echt het vertrouwensbasis legt die nodig is voor de markt, dat moet de komende dagen, de komende weken blijken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, van de openingstanden van de beurs op dit moment kun je niet zoveel chocola maken. Behalve dan dat er opluchting is. Maar of die opluchting ook bestendigt en zich vertaalt in, in, in meer vertrouwen van beleggers, investeerders in de markten, in aandelen, in de economie. Dat uh, zal de komende dagen en weken moeten blijken. Nou, wat doen de financiële instellingen, André? Want de bank... Die moeten de helft van de schuld bij Griekenland gaan weg afschrijven. Ja, daar had niet natuurlijk al rekening mee. En veel banken hebben behoorlijk ook al wat afschreven op hun Griekse staatsbezittingen. En dus zie je ook bij de bankaandelen enige opluchting, toch gek genoeg, misschien wel. Omdat ja. je denkt ja, die zijn dus een hoop geld kwijt met elkaar. Niet alleen maar aan het afschrijven van schuld, maar ook aan het ophogen van hun eigen kapitaalbuffers. Maar je, je zou kunnen zeggen, als die financiële crisis nou wordt aangepakt... zoals de manier zoals het nu gebeurt, en stelt dat het werkt... en dat het allemaal voor afdoende en voldoende is... dan zijn ook de financiële uh, aandelen, de, de, de banken en, en de verzekeraars... ook wel in veiliger, rustiger vaarwater uh, gekomen. En dat vertaalt zich dus in, in, in stijgende koersen van die aandelen. ING bijvoorbeeld opende meer dan 8% hoger. Op dit moment nog een winst van 6,5%. Ook opluchting bij Franse banken. Daar zie je koersstijgingen van tussen de 10 en 12%. Ook in Milaan, uh, in, in Portugal als hier allemaal hogere koersen. Kortom, als dit het pakket is wat ruggensteun geeft aan de financiële sector... Uh, en dus de crisis helpt uh, indammen, indijken... dan is dat uh, alleen maar goed voor de aandeelhouders. Goed. Hoe ging het met Shell trouwens? Die kwamen met cijfers. Kan je dat nog even kort uh, aangeven? We zouden het bijna vergeten. De kwartaalcijfers. Ja, precies. Ja, die, uh, die vallen helemaal zeg maar, in de schaduw van dit gebeuren. Omzet en winst flink omhoog. Uh, hogere omzet. Twee keer zoveel als een jaar geleden. Ruim 7 miljard dollar. Allemaal ten gevolge van een hogere olieprijs. Toch hebben ze wat minder olie en gas uit de grond gehaald. Maar dat komt, zeggen ze, omdat we ook olie en gasvelden verkocht hebben. En dat scheelt zomaar eventjes 100.000 vaten per dag. Maar uit de rest, wat we nog wel hebben, daar hebben we meer gas en olie boven gepompt. Dus we zijn best tevreden met de cijfers. Oké. Okay. André Mijnenmaar, dank je. Goed, beurs dus um, redelijk hoger, zei André Meijema, maar niet spectaculair. Is dat ook een beetje de reactie van de handelaren, Mark, Robin, Visser? Een beetje, nou ja, dat kan. Ja, ja het houdt niet echt over hier nee. op Beursplein 5. De reacties zijn gematigd positief, moet je dan geloof ik uh, formeel zeggen. Ik kijk even naar de klok. Inmiddels 20 minuten en 48 seconden wordt er gehandeld. Uh, zo lang geleden ging hier uh, de gong en dat klonk uh, zo. Vier. 3, 2, 1. De eer was uh, vanochtend aan de Royal Bank of Scotland die een nieuw beleggingsproduct hier uh, presenteerde. Meneer Van Oudheusen van, uh, van de Bank staat hier nu bij mij. Ja, hoe beleeft u deze dag? Nou, het is natuurlijk goed om de oplichting op de beurzen te zien. 2,5% omhoog, in ieder geval bij de opening. Het gaat nu weer wat terug. Ja. Ik denk de hele eurocrisis is nog steeds de vraag simpelweg... wie zal dat betalen? Ja. Want er is te veel schuld. Uh, het is denk ik positief dat er gisteren een, uh, in ieder geval de contouren van een akkoord is bereikt. Wat we natuurlijk nog niet weten is wat er nou concreet gaat gebeuren. Ja. Dus vandaar dat het uh, de komende tijd toch nog wel spannend zal blijven. Ja. U bent directeur van de Royal Bank of Scotland. Is dit nou een goede dag om een nieuw beleggingsproduct in de markt te zetten? Nou, u moet daar een iets meer langere termijnvisie uh, bij nemen. De producten die wij vandaag noteren spelen in allemaal op opkomende markten. En we zijn hier natuurlijk heel erg geconcentreerd op Europa... maar in opkomende markten is al lange tijd groei... en onze verwachting is ook dat daar groei zal blijven. Dus waar wij zien dat behoefte aan is... is aan een aantal goedkope indexbeleggingen... die inspelen op de opkomende markten. Yes. Er, en... er valt altijd nog wel wat te verdienen elders. Ondertussen hoor ik hier op de vloer van handelaren... dat wij blij mogen zijn dat de euro er nog is. Uh, ja, dat is denk ik uh, zeker voor financiële markten, die willen duidelijkheid. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt nee. als daar sprake van zou zijn dat dat op zou houden. Want maar dan, dan het... denk ik, als ik dat zo hoor, we moeten blij zijn dat de euro er nog is. Als dat alles is, dan zijn we er dus nog lang niet. Nee, maar ik denk dus ook met de contouren van het akkoord wat is bereikt... en ook hoe de markten daarop reageren, dat er toch uh, positivisme en hoop is voor de toekomst... dat het de komende weken duidelijker zal worden. Er is hoop. Absoluut. Alleen is dat voor beleggers niet genoeg om een beleggingsstrategie op te bouwen. Dus vandaar dat we ook verder kijken dan uh, alleen hier. Ah, Marcel en Lara, er is hoop. Maar het is nog niet genoeg. Dat horen jullie wel, hè? Nee, en er moet nog veel uitgewerkt worden. Dat horen we ook al de hele ochtend. Er is wel wat besloten in Brussel, maar dat kan het nog niet zijn. We gaan ook nog even naar ander nieuws, want KPN, Vodafone en T-Mobile moeten toch flink betalen vanwege kartelafspraken. De Nederlandse mededingingsautoriteit, NMA, heeft de drie opnieuw miljoenen boetes opgelegd vanwege verboden informatieuitwisseling. Dat deed de waakhond eerder ook al, maar de boetes gaan omlaag na een uitspraak van het college van beroep voor het bedrijfsleven. We hebben nu contact met Barbara van der Rest van de NMA. Goedemorgen mevrouw van der Rest. Goedemorgen. Waarom heeft u dat boetebedrag naar beneden moeten bijstellen? Um, nou, de twee belangrijkste redenen daarvoor zijn um, dat de rechter de ernst uh, van de overtreding minder zwaar uh, inschatte. En wij uh, te maken hebben gehad met hele lange procedure waar de boete, uh, waarvoor de boete ook naar beneden toe is bijgesteld. Hmm. Maar die ernst uh, vindt u niet minder geworden? Nou, waar het ons om gaat is dat de overtreding als zich uh, door de rechter ook bevestigd wordt. En dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Kijk, je mag geen informatie uitwisselen, ook al doe je dat maar één keer. En dat heeft de rechter voor ons bevestigd. Welke informatie is er uitgewisseld? Uh, over de hoogte van de dealervergoedingen. Wat houdt dat in? Uh, nou, dat zijn de vergoedingen die dus de dealers uh, krijgen voor hè, het verkoop van de abonnementen. En um, daar uh, zijn ze in 2001 over bij ingekomen. Uh -huh. En uh, ja, daar is nu dan een uiteindelijk uh, boetebesluit uh, wederom voor vastgesteld. Want het gaat er dan om dat ze daar onderling min of meer hebben afgesproken uh, hoeveel die vergoeding zou zijn? Uh, het ging over de hoogte ervan, ja, dat klopt. Ik hoorde u zeggen 2001? Dat klopt, Waarom ja. moet dat tien jaar duren? Nou, dat heeft te maken met uh, het rechtssysteem wat wij kennen. Namelijk dat uh, partijen die het niet eens zijn met een boete die wij opleggen... daartegen in bezwaar en beroep kunnen. En dan kun je een hele rechtsgang doorlopen. En, en ja, dat is nu te geëindigd bij de hoogste rechter in deze. Uh, op basis waarvan wij dit besluit genomen hebben. Oké, okay, u zegt het is nu klaar, na tien jaar? Nou, hier staat ook weer, tegen dit besluit staat wederom uh, beroep open. Dus oh, het is ja. aan partijen om te besluiten of, of ze daar uh, nogmaals tegen in beroep gaan. Hmm. Is in die tijd uh, wel de, de vinger aan de pols gehouden? Is wel gekeken of ze niet nog alsnog die afspraken maken? Uiteraard houden we alle sectoren in de gaten. Dus ja. ook deze. En ja, mocht daar wat aan de hand zijn, dan uh, grijpen wij natuurlijk in. Ja. B -b -b heeft dit nog consequenties ook voor andere zaken? Nou nogmaals, wat van belang is, is dat de rechter dus heeft gezegd... je mag geen informatie uitwisselen, ook al doe je het maar één keer. En dat is voor onze komende en de huidige zaken natuurlijk heel belangrijk. Ja, en dus heeft hij opnieuw boetes opgelegd. Klopt. Mevrouw van der Rest van de NMA, hartelijk dank voor je uitleg. Jo. Goedemorgen. Dag. Het is bijna half tien. Wij gaan nog eventjes naar Bert Koenders. De vredesmissie van de Verenigde Naties in Ivoorkust heeft namelijk een nieuwe baas. En dat is een Nederlander, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders. Hij is de opvolger van de Koreaan Jong-Jing Choi. Correspondent Pauline Baks sprak met hem. Bert Koenders, u bent gisteren gearriveerd in Ivoorkust om de VN-vredesmissie hier te gaan leiden. De portretten van uw voorganger, meneer Choi, die zijn al van de muur gehaald. Binnenkort gaat uw uh, portret op. Wat komt u hier doen in uw voorkust als baas van de VN Vredesmissie? Wat gaat dat precies betekenen? Nou, het betekent eigenlijk dat ik leiding moet geven aan een hele grote missie die hier is... van ongeveer uh, 10.000 militairen en politiemensen... maar ook een heleboel mensen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking, economische ontwikkeling. En dat is ook heel erg nodig, want... Veel mensen zullen zich herinneren dat er een grote crisis was in Ivoorkust... een paar maanden geleden, uh, na de verkiezingen... tussen de oud-president Bakbo, die nu gevangen zit in het noorden van het land... en de nieuwe president Wattara. Dat heeft heel veel geweld en crisis opgeleverd. En nu zijn we in die hele moeilijke tijd na een crisis... die beslissend is of Ivoorkust ook de goede kant op zal gaan. Dat betekent dus... Is het een land waar de regering ook goede parlementsverkiezingen gaat houden? Waar het leger, dat nu bestaat uit allerlei facties, op een bepaalde manier weer gaat zorgen voor de veiligheid van de burgers van dit land. En ook dat ja, de jongere mensen hier weer werk gaan krijgen. En de VN moet een bijdrage leveren om dat mogelijk te maken. En binnenkort komen parlementsverkiezingen dus, dat zegt u net. Gaat de VN die overzien? Gaat de VN logistieke hulp geven of moeten we die gaan goedkeuren? Alle drie eigenlijk. De VN speelt een hele belangrijke rol als een soort derde partij, onafhankelijke partij... voor die verkiezingen voor het parlement. Want u zou kunnen zeggen, waarom nu weer verkiezingen? We hebben het net gehad. Maar het parlement wat hier zit in, in Ivoorkust, ja, was gekozen in 2000. Dus iedereen wil nu dat er een legitiem een parlement komt... dat echte mensen vertegenwoordigt van de verschillende delen van het land... En uh, ja, dat is een enorme operatie waar de VN moet zorgen... dat alle stembiljetten in alle verschillende districten komen. Dat is een logistieke operatie met helikopters... met de troepen die we hebben uit verschillende landen. Dat is punt één. Tweede is misschien nog wel belangrijker. We moeten helpen uh, ervoor te zorgen... nu er nog zoveel conflicten zijn in dit land... Uh, dat ook die verkiezingen eerlijk gaan verlopen. En het is de rol van de speciale vertegenwoordiger van de VN... dus de speciale vertegenwoordiger van Ban Ki-moon is dat eigenlijk om ook te zeggen straks of die uitslag klopt of niet. En eh, toen we de presidentsverkiezingen hadden... sommige mensen zich dat herinneren, heeft de VN ook het laatste woord gehad. Dat zullen we ook hebben bij deze verkiezingen. En dat is natuurlijk een hele moeilijke en zware opdracht. Dan ziet u zichzelf al in de rol van uh, uw voorganger... die hier uh, uh, moest slapen in zijn bureau, waar we nu staan... gedurende twee of drie maanden, omdat hij onder vuur lag van aanhangers van uh, Bakbo. Het is toen eigenlijk helemaal misgegaan. En de VN werd aangewezen als uh, grootse zonnebok... Bok, en als niet-neutrale uh, bemiddelaar. Is dat een rol uh, die u zou kunnen spelen? Hoe ziet u zichzelf optreden? Want dat wordt een hele lastige uh, klus... waarbij u misschien wel in de media uh, te kijken komt staan... of aangevallen wordt, of ja. wat dan ook. Nou, het is uh, is een heel ingewikkeld land. Mensen houden zich heel veel met politiek bezig. Uh, de VN wordt door sommigen uh, gezien als een grote bevrijder hier... Anderen vinden dat die niet goed hebben opgetreden. Het is mijn taak om te laten zien dat de VN neutraal is. Onpartijdig voor eerdere verkiezingen. Mensen helpen. Dat is ook mijn eerste speech hier geweest toen ik aankwam voor de media. Ik ben hier niet om te preken, maar om u te ondersteunen. Veel mensen vinden dat ook belangrijk van verschillende delen van het land. Ik ga ook natuurlijk het land bezoeken overal. Om onze namen ook zo sterk mogelijk te zijn. En laat, laten we niet vergeten... Uh, veel mensen zijn toch blij dat er nu uh, een, een nieuwe president zit die gekozen is uh, door het volk. Waardoor de VN ook een veel betere naam heeft gekregen. Dat zei voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders. Hij sprak met uh, Pauline Baks. Half tien, einde van dit NOS-radio in journaal. KRO neemt het over met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Karel de Zwart. Goedemorgen, Goedemorgen je doen. Marcel. Uh, we horen veel over bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Nou, onderzoekers hebben nu ontdekt dat er ook resistente schimmelinfecties zijn... die zich niet laten behandelen. Sterven in ziekenhuizen 50 mensen per jaar aan. En het slechte nieuws is, dat zal alleen maar meer worden... want er komen steeds meer van die infecties die resistent zijn tegen onze medicijnen. De familie Gaddafi laat weer van zich horen. Ze willen de NAVO voor het internationaal strafhof in Den Haag slepen. En een Nederlands ontwikkeling ontwikkelingsinitiatief in Ghana is zo succesvol... dat Bill Gates er verder mee aan de slag wil in heel Oost-Afrika. Hoort u allemaal straks in Cairo. Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half tien met Megens. Radio 1, het NOS Megens. De Amsterdamse effectenbeurs is hoger geopend na het akkoord op de top in Brussel. De AIX opende bijna 3% hoger. Grootste stijgers waren ING en Egon met winsten van 8 en 7%. Ook de andere Europese beurzen begonnen goed. Beleggers zijn opgelucht dat de Europese politieke leiders een akkoord hebben bereikt over de aanpak van de schuldencrisis in de eurozone. Een flink aantal ziekenhuizen en eerste hulpposten moet dicht. Ze moeten plaatsmaken voor goedkopere gezondheidscentra... waar alleen eenvoudige en veelvoorkomende specialistische behandelingen mogelijk zijn. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan minister Schippers. In de nieuwe gezondheidscentra moeten medisch specialisten samenwerken... met lokale zorgverleners zoals huisartsen en apothekers. De politie heeft tot en met september meer dan een miljoen minder boetes uitgedeeld dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Eind vorig jaar schafte minister opstelte de bonnenquota af. Maar mogelijk komt de daling ook doordat agenten moeite hebben met de hoogte van de boetes. Politiebonden waarschuwden daar vorige maand al voor. En Sony en Ericsson gaan uit elkaar. Het Japanse technologiebedrijf Sony neemt het belang van 50% van het Zweedse Ericsson in het samenwerkingsverband Sony Ericsson over. En hiermee wordt de producent van mobiele telefoons volledig eigendom van Sony. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog 72 kilometer file. De spits in de regio Rotterdam zit er bijna op. En nog een paar opvallende files op de A9 richting Amstelveen. Is het nog vrij druk. Zeven kilometer nog langzaam rijden tussen Beverwijk en Knopen Raasdorp. Richting Utrecht op de A12 vanuit Arnhem nog bij velendal West 3 kilometer na een ongeluk. En op de A28 naar Utrecht nog 5 kilometer langzaam rijden tussen amersfoort Vathorst en Amersfoort. En op de A30 Barneveld richting Ede. Dan staat tussen Ede-Noord en de Maandenbroek nog 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. 50 mensen per jaar sterven aan schimmelinfecties die niet zijn te behandelen en als we daar niets aan doen loopt dat aantal steeds verder op. Nederlanders hebben meer vertrouwen in de politiek dan wordt gedacht. De Gaddafi's willen de NAVO voor het gerecht slepen en het ochtenduur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in Enschede. Op de langste Scootmobiel-testbaan van Europa. Ik herhaal: Scootmobiel-testbaan. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. In Nederland sterft iedere week een patiënt aan een resistente schimmelinfectie. Nieuwe resistente schimmels infecteren jaarlijks 200 tot 400 patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Sint Radboud. En het gevaarlijke is er worden steeds meer schimmels resistent tegen medicatie. Goedemorgen Paul van Wij, arts en microbioloog bij het UMC Sint Radboud. Goedemorgen. U heeft die schimmel onderzocht. Wat is het? Ja, wat is voor schimmel? Ja, het is een schimmel die eigenlijk uh, overal voorkomt in de wereld. En uh, hij komt dan met name bijvoorbeeld in de grond voor. Het breekt zeg maar dode bladen af, dood organisch materiaal. En je kunt het ook in huis vinden. Uh, in de lucht zitten sporen, in de, in de woonkamer, in de slaapkamer. Uh, eigenlijk komt het overal voor. En wij ademen continu die sporen in als mens. En uh, als je gezond bent en een goede afweer hebt... daar heb je ook geen last van, want die worden dan in de longen opgeruimd. Maar het probleem zit dan bij wat zieke mensen... Ja, je hebt uh, verschillende soorten ziektes die door die schimmel veroorzaakt uh, kunnen worden. Het meest ernstige zijn uh, de longinfecties en die treden op bij patiënten die dus een sterk verminderde weerstand hebben. Uh, dan moet je denken bijvoorbeeld aan patiënten die voor leukemie worden behandeld met, uh, met chemokuren. Ja. Nou zijn die patiënten, die zijn vaak sowieso kwetsbaar, want die hebben inderdaad, u zegt het al, een wat verminderde weerstand. Wat is dan nu het probleem? Nou, het probleem is dat um, wij er altijd vanuit zijn gegaan dat uh, deze schimmel gevoelig is voor de geneesmiddelen die wij hebben. We hebben eigenlijk maar twee smaken van geneesmiddelen. Um, en nu blijkt dus dat, uh, dat die ongevoelig steeds meer ongevoelig wordt voor dat ene soort geneesmiddel die wij gebruiken voor de behandeling. En hoe kan dat? Nou, wij denken dat dat komt doordat die schimmel um, in de omgeving uh, in contact komt met. Uh, vergelijkbare middelen en dat komt omdat uh, in de omgeving wordt dezelfde soort middelen gebruikt als voor de behandeling van patiënten. En dat betekent dus dat uh, zo'n schimmel in de omgeving dus resistent wordt en ja. dat die sporen resistent zijn en dat die patiënten dus resistente sporen inademen. Maar dan zit er en... dus iets in onze omgeving wat ook in die medicijnen zit? Ja, ja het is, is zo dat... dat um... Dat bijvoorbeeld voor gewasbescherming, daar worden dus dezelfde soort stoffen gebruikt als wij in de geneeskunde gebruiken. Ja. En het is zo dat deze schimmel dus niet de planten ziek maakt. Dus die, die stoffen die in de landbouw bijvoorbeeld worden gebruikt, die worden dus gebruikt om te voorkomen dat de planten ziek worden van schimmels. Maar deze zit toevallig ook in de omgeving en die is dus blijkbaar daardoor ook resistent geworden. En daar krijgen we nu dus in de geneeskunde krijgen we daar last van. Ja, azolen, hè? daar hebben we het eigenlijk ja, over, toch? Ja, we hebben het over de azolen, ja. Want dat zit en in de medicijnen en uh, wordt gebruikt in de land- en tuinbouw. Ja. Dus uh, ja, we zijn er eigenlijk een beetje ongevoelig voor geraakt. Ja, die, je ziet dus dat die schimmel... Uh, we hebben hem ook in de omgeving gevonden. En de uh, uh, verandering in het, in het uh, genetisch materiaal van de schimmel... die we bij patiënten vinden en uh, in de omgeving, uh, die is hetzelfde. Dus dat zijn gewoon ja. dezelfde stammen die dat doen. Resistent, uh, dat, is, dat is dan het uh, sleutelwoord eigenlijk. Daar gaan nu ja. zo'n 50 mensen per jaar aan dood. Dat zijn dus mensen, zoals u zei, met een wat verminderde weerstand... die vaak in het ziekenhuis liggen met uh, longproblemen. Ja, dat zullen dat, er dus wel meer worden, of niet? Ja, het is zo dat als je um, zo'n infectie krijgt hè, in zo'n patiënt met verminderde weerstand... dat is ja. al een hele ernstige situatie, omdat daar gaat al 40% aan dood als het een gevoelige stam is. Maar we hebben dus gevonden in ons onderzoek dat uh, 90% van die patiënten doodgaat als ze een resistente stam hebben. Dus de kans dat je daaraan overlijdt, die wordt dus twee keer zo groot, zeg maar. En zal dat in de toekomst alleen maar toenemen? Ja, Zolang er geen dus ander medicijn is? Ja, er zijn dus, als je kijkt naar de medicijnen, zijn er eigenlijk maar twee smaken, zoals ik heb gezegd. En die zolen ja. is echt de belangrijkste groep, want die kun je als infuus geven, maar ook als tablet. Uh, en er is eigenlijk maar één alternatief die je nu, nu nog kunt geven bij deze patiënten. En dat kun je alleen maar als infuus geven. Dus dat is uh, ja, natuurlijk niet een uh, goede situatie. Maar dan zet je die mensen toch, of die leg je dan toch aan het infuus? Dat kan, maar sommige mensen die moet je maanden behandelen. Die hoeven dan niet in het ziekenhuis te zijn, maar die moeten dan elke dag dat infuus krijgen. En um, als de schimmel bijvoorbeeld in de hersenen zit... dan komen de azolen die komen daar heel goed. Maar dat andere middel dat we hebben, dat komt daar minder goed. Uh, en dan heb je toch een hogere kans dat, je dat, dus, uh, dat het niet goed afloopt. Ja. Nou is die schimmel dus eigenlijk resistent geworden... voor de medicatie die we uh, daarop loslaten. En dat heeft te maken met de land- en tuinbouw... waarin die azolen veel gebruikt worden... die ook in dat medicijn zitten. Nou is dit één schimmel... er zijn waarschijnlijk nog meer schimmels die een gevaar gaan vormen. Dat zou kunnen. Daar hebben we nu nog geen aanwijzingen voor. Er zijn denk ik wel twee dingen die, uh, die gevaarlijk zijn. Het eerste is dat um, als dit in het milieu zit, dat het zich al zal gaan verspreiden. Dus het zal niet beperkt blijven tot Nederland. Mm -hmm. Maar ook buiten Nederland uh, zullen, zullen patiënten daar dus last van krijgen. Het andere uh, risico is, is dat... Wij vinden dus in, in deze stammen een uh, bepaalde genetische verandering. Maar het kan best zijn dat door, doordat die blootstelling maar doorgaat, dus dat er andere genetische veranderingen ontstaan, waardoor uh, de resistentie alleen maar toeneemt. Dit is eigenlijk dat geen houde aan dan, als ik het zo uh, hoor. Ja, wij moeten daar denk ik een oplossing voor zien te vinden. Wij moeten dus kijken van uh, hoe ontstaat dit nou precies in de omgeving en uh, kunnen we daar uh, iets aan doen om dat te voorkomen. Ja, maar moet je dan die omgeving willen beïnvloeden of moet je gewoon een heel goed medicijn uitvinden? Nou er zijn op korte termijn geen uh, medicijnen in de pijplijn die zover zijn die, uh, die nu ingezet kunnen worden op korte termijn. Uh, dus ik denk dat de sleutel om dit op te lossen... toch uh, zit in het onderzoek van de omgeving. Om te kijken, van kunnen we dit uh, proces voorkomen? En dan richten we dus eigenlijk de blik ook op de land- en tuinbouwsector. Ja, het is zo dat uh, vorig jaar zijn er twee adviezen uitgebracht. één door een deskundige beraad um, vanuit het Centrum voor Infectieziektebestrijding. En het andere vanuit VWA. En die zijn aan Voedselen een aantal uit, ja. Ja, um, er zijn dus aan drie ministeries dat gegeven. En het ministerie van VWS die heeft dat opgepakt en die heeft nu een referentielab uh, aangesteld uh, in het uh, radboud, wat samen met het Centrum voor Infectieziektebestrijding uh, de ontwikkeling van resistentie gaat monitoren in Nederland. Mm -hmm. Maar daarnaast is ook advies gegeven om uh, meer onderzoek te doen... Um, hoe dat ontstaat, dat resistentie in de omgeving. En dat is iets wat, uh, wat, denk ik, nu opgepakt moet gaan worden. Nee, maar moeten we niet ons verlies gewoon nemen eigenlijk? Want ja, we, die schimmels worden allemaal resistent. Dat Je loopt altijd want... achter de feiten aan, dat is eigenlijk wat ik wil vragen. Nou, dat denk ik niet. Wij moeten onderzoek doen uh, naar hoe het ontstaat. En ook uh, kunnen we dan onderzoeken van als we bepaalde maatregelen nemen of dan de resistentie weer weggaat. Maar, maar wat uh, voor maatregelen moet ik, hoe moet ik dat me, voor, me voorstellen dan? Nou, het kan zijn dus dat je bepaalde producten beter niet kan gebruiken. Hè, omdat die dus sterk lijken op de producten die in, in de geneeskunde worden gebruikt. Ja. En dan zou je kunnen kiezen voor alternatieven die daar minder uh, op lijken. En het is zo dat um, de, zeg maar, de blootstelling van de schimmel aan, aan het middel wat die resistentie veroorzaakt, dat ook min of meer in stand houdt. En als je dat weghaalt, kan het best zijn dat die dan weer verdwijnt, die resistentie. Nou liggen uw advies en onderzoeksresultaten bij het ministerie van Landbouw, eh, het ministerie van Volksgezondheid, bij de Voedsel- en Warenautoriteit dus. Eh, kunnen zij nou morgen al aan de slag of moeten we nog veel meer nieuwe onderzoeken afwachten? Nou. Zij moeten dus, uh, wat we moeten doen, is uitzoeken van waar ontstaat dat precies? Hè, en hoe ontstaat dat? Omdat je dan gericht. Uh gericht maatregelen kunt nemen. Want de middelen die wij gebruiken in de land- en tuinbouw... die zijn ook heel belangrijk om, uh, voor de voedselproductie. Dus je kunt niet zomaar zeggen van... nou, die middelen gaan we niet meer gebruiken. Omdat die dus uh, daarvoor ook heel belangrijk zijn. Dus als ja. je denk ik meer inzicht hebt in, in hoe dat ontstaat... in, in deze aspergillus schimmel dan kun je daar ook gericht je, je maatregelen op, uh, op aanpassen. Ja, goed. Tot slot. Uh, tot op heden kost het 50 mensen per jaar het leven zo'n beetje. Op wat voor termijn moeten we ons echt heel erg zorgen gaan maken... dat het echt schrikbarend hoog wordt, dat aantal sterfgevallen? Nou, het is zo dat wij al de eerste aanwijzingen zien voordat er dus een nieuwe resistentiemechanisme zich aan het ontwikkelen is in het Nederland en dat zich ook snel verspreidt. Ja. Dus, um, dus dat is denk ik iets, uh, maar goed, hebben we hebben het al over gehad, dat wij iets aan moeten doen. Het andere is dat we ook moeten werken aan uh, het aantonen van die resistentie in de schimmel. Dat ja, is maar ook wanneer ook, uh, gaan de aantallen zo oplopen dat echt alle rode bellen uh, of alle rode lampen aangaan en de bellen gaan rinkelen? Nou, Het, het belangrijke is, is om vroeg, vroegtijdig te kunnen aantonen... dat er resistentie in het spel is bij deze patiënten. Mm -hmm. en, um, wat, dus dat is denk ik een richting waar we naar moeten kijken. Een andere mogelijkheid waar we ook naar aan het kijken zijn... is om combinaties uh, van, van uh, middelen te geven bij deze patiënten. En uh, om proberen daarmee zeg maar, het sterftecijfer omlaag te krijgen. Hartelijk dank, Paul Verwij, arts en microbioloog bij het UMC Sint Radboud. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag wandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie zet de jacht in op 50.000 mensen... die een opgelegde gevangenisstraf ontlopen. Controleert de marge op het vliegveld, net als bij openstaande boetes. Ook op mensen die nog een straf moeten uitzitten. Robert van Kapel van de marge met het antwoord. Als ze bij de marge komen voor een paspoortcontrole... kunnen ze bekeken worden in het opsporingssysteem waar wij mee werken. En uh, dan kan het zijn dat mensen bijvoorbeeld nog een boete hebben openstaan. ...of mensen gezocht worden, nationaal of internationaal. Als we praten over mensen die nog een boete hebben openstaan of gezocht worden... ...dan praat je wel over duizenden gevallen per jaar. Uh, veelal betreft het mensen die verkeersboetes uh, niet betaald hebben. Uh, maar ook mensen die dus uh, een, een straf nog moeten uitzitten... ...of gezocht worden door uh, justitie. Dat betreft dan een, uh, ja, een controle in het uh, systeem. Uh, om onder meer. Het kan zo zijn als u op vakantie gaat dat u gecontroleerd wordt... Uh, of dat u nog iets heeft openstaan, zoals dat dan heet. Antwoord is dus ja. Als u een vraag heeft bij het nieuws... kunt u ons mailen naar goedemorgenederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Enschede. Daar is vanochtend Harm van Attenveld. Een bebrilde man met lang grijs haar en een staart... en een zwarte leren jas aan... rijdt op maaf in een scootmobiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik bent uh, Hans Fokkerrood, werkt voor Tuf Rijnland, ja, groot testbedrijf. En u bent Scootmobiel-expert. Hoe word je dat? Ja, dat word je eigenlijk door uh, de jaren heen. Uh, je doet uh, onderzoek aan verschillende uh, instrumenten en over zijn apparaten en door de jaren heen kennis opbouwen. En, het... en dan hoor je uiteindelijk tot een klein select gezelschap dat zich wereldwijd met deze scootmobiel bezighoudt. Ja. We zijn hier vandaag in Enschede in een hal op een fabrieksterrein. De grootste scootmobielbaan, de testbaan van Europa. Dat klopt. Deze baan is uh, goede 20 meter lang en 5 meter breed. Dat is best uniek. Dat heeft te maken dat als je een scootmobiel of een elektrische rolstoel gaat testen op snelheid... onder een hoek, dan heb je gewoon deze lengte nodig... omdat onder die hoek die uh, scootmobiel of rolstoel op snelheid moet kunnen komen. Want uh, ja, anders kan die op zijn kant gaan. Waar testen je nog meer op? Nou, we testen niet alleen op, uh, op snelheid, zowel uh, op de onderhoek... maar ook of de rolstoel uh, sterk genoeg is om zijn maximale gebruikerswicht te kunnen, kunnen hebben. En of die gevoelig is voor storinggevoeligheid gevoeligheid van bijvoorbeeld mobiele telefoons. Jaarlijks komen er 35.000 van die dingen bij alleen al in Nederland. Uh, hoeveel modellen testen jullie jaarlijks? Nou, gemiddeld zo'n 10 tot 15. Booming business dus. Ja. Komt er ook veel, laten we zeggen, meuk op de markt? Ja, meuk. Uh, er is natuurlijk een, een, een, een aantal scootmobielen en rolstoelen die uh, wat een lager niveau hebben. Dat komt helaas op de markt. Zo'n 500 mensen per jaar um, komt in het ziekenhuis terecht omdat het misgaat. Ja. Waar gaat het dan mis? Hoofdzakelijk gaat het mis uh, door maar zeggen, het gebruik. Zolang uh, als, als je blijft rijden op een, op een mooie vlakke vloer of ondergrond gaat het wel goed. Maar er zijn helaas ook uh, paden, uh, wandelpaden waar de tegels niet helemaal gelijk liggen met gaten erin. En dan wil het nog wel eens misgaan dat een scootmobiel helaas uh, in onbalans raakt. Ik zie daar uh, tegen de muur aan de andere kant van de hal een uh, matras. Ja. Dat is voor als u uh, de baan afvliegt hier? Ja, het gebeurt wel eens uh, dat als we de baan afrijden met zijn maximaal gebruikersgewicht... dan moet ook de scootmobiel uiteindelijk kunnen remmen. En het gebeurt wel eens dat de remmen niet goed functioneren en dan gaan we met volle snelheid volledig de baan af. En gezien de baan eh, naar de muur een kleine afstand is, dan zouden we tegen de muur kunnen botsen en knallen. En daarvoor hebben wij een matras om onszelf te kunnen beschermen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik ook heel eventjes een uh, rondje mogen? Ja, natuurlijk mag dat. U heeft uh, me net even laten zien uh, hoe het werkt. Nou, als u eraf gaat, dan ga ik erop. En dan is het grappige dat er, als je hem op zo'n ding gaat zitten, als je hem indrukt. Oh, dit, dit is nou, Oh, pot, oh, dit is achteruit. En dan gaat hij zo, gaat hij weer vooruit. En dan gaan we hier een hoge helling op, 15 graden. En dan mag je boven aan de helling een bocht maken. En dan ga je hier, als de wielen weer gaan we weer terug naar beneden. Oh, wacht. Ja, en dan remt hij gelukkig uit zichzelf. Dat is links zo'n ding. Ja, dat is het ook. Ik zie ook aan je beweging dat je daar wel even aan moet winnen. En, uh, oh, hoe hard gaat zo'n ding? Nou, deze gaat uh, zeggen, maximaal 12 km per uur. Maar er zijn er ook, die gaan 17 km per uur. En dan heb je wel even een andere situatie. Als dat Zeker. door het uh, winkelcentrum vliegt, dan is ja. het bloedlink. Dat, dat mag ook niet. En kun je ze hè? ook opvoeren? Het zou theoretisch kunnen, ja. Je kunt hem uh, elektronisch iets veranderen. Maar dan heb je wel kennis van zaken nodig om dat te kunnen doen. Maar dan kun je snelheid halen van om en nabij? Ja, dan zou je misschien wel naar 25 of 30 kunnen. Dat is voor de bejaarden van de toekomst. <laughs> misschien wel, zo weet ik dus. <laughs> Dank je wel, alsjeblieft. Zou ik toch even een helpje opdoen, uh, Harm. Harm van Attenveld, vanuit Enschede. Straks de Kaddafi's willen de NAVO voor het gerecht slepen. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2007. Pierre Jansen is niet meer onder ons. De breekbare man die het praten over kunst tot kunst verheven heeft, is overleden. Ja, dat was op deze dag in 2007. En dat praten over kunst deed Pierre Jansen op zo'n aanstekelijke manier... dat zijn programma Kunstgrepen iedere zondagavond maar liefst 2 miljoen kijkers trok. Met zijn legendarisch grote handen en een flinke dosis zelfrelativering... presenteerde hij het eerste kunstprogramma op de Nederlandse televisie. Voor Sjarel Ex, directeur van het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam... was hij een bron van inspiratie. Die handen waren geweldig. En als je je dat herinnert, dan kom je al snel ook op zijn stem. Dat mooie nasale geluid en die fantastische zinnen. Want hij kon zo ontzettend goed vertellen. En daar zat heel veel fraaies in en iets onverwachts ook. Waardoor die mensen minuten en minuten lang boeiden. Goedendavond. Van Gogh zelf voelt dat niet iedereen het goed zou vinden... Maar hij zegt, ik weet te goed welk doel ik beoog. Ik ben te vast en zeker overtuigd. Omdat ik op een rechte weg ben... wanneer ik wil schilderen wat ik voel en voelen wat ik schilder. Hij had een klein uh, traumaatje, zou je kunnen zeggen... omdat hij uh, nooit academisch was ge uh, gevormd... en ook dus geen uh, academische titel had. En hij vermoedde dat hij daardoor... ...niet helemaal vervolgd zou worden aangezien door kunsthistorici. heel wat mensen die in de loop van de jaren dat ik deze uitzendingen doe... ...wel eens zijn boos geworden over mijn onzekerheden en twijfel. Zo van, hey, waarom zegt hij nou niet eens een keer nog... ...als een keer 100 dat we zeker weten... Dat is dat, ...dat is dat, dat is dat, dat is mooi, dat is lelijk. Het is eigenlijk een bang uit die Jansen. Hij eh, draait er soms omheen. Ja. Hij is een bangert en hij draait er soms omheen. Dat was legendarisch. Dat hij eh, onder andere in het museum in Arnhem... daar mooi op de, op de berg, bij de rivier, bij de Rijn... de gewoonte had om eh, gewoon in het museum te gaan zitten werken. Dus zijn werkkamer was gewoon een museumzaal. En die kon bij hem binnenlopen om gewoon even te vragen hoe het... en was, maar ook wat er nou precies op dat kunstwerk stond... of wat ermee bedoeld was. En dat was een soort van inspirerend voorbeeld voor ons allemaal. Ik heb daar nog... Uh, zelf opgeparodieerd door een tijdje porteerd te worden... in het museum waar ik toen zat. Wat natuurlijk veel dat het tijd kost, dus daar hang je na een paar dagen ook weer mee op. Maar het was erg leuk. Denkt u dat we die herdenkingen die nog uh, gaan komen... die grote tentoonstellingen met bewapende bewakers... en rijden mensen straten ver om erin te mogen... denkt u uh, dat we dat hadden gedaan als hij het bij die aardappeleters had gelaten? Als hij dus in Nederland was gebleven, dan had zijn werk nu in een zijzaaltje... in een grijs zijzaaltje van het grijze Haagse gemeentemuseum gehangen. En ook misschien dat niet. Het is absoluut niet zo dat die vertellers er niet meer zijn. Misschien hebben we zelf niet meer de aandacht of de concentratie... om zo lang naar iemand te luisteren. Charles, ex-directeur van het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Over de op 27 oktober 2007 overleden Pierre Jansen. Het is uh, bijna acht minuten voor tien. Nabestaanden van de vorige week omgekomen Libische leider Gaddafi willen juridische stappen nemen tegen de NAVO. De advocaat van de familie Gaddafi gaat een uh, zaak aanspannen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Goedemorgen, Onno van der Lee, internationaal strafrechtadvocaat. Goedemorgen. Wat is de inzet van de Gaddafi's? Uh, ik denk dat de inzet van de Gaddafi's is dat ze graag willen dat de verantwoordelijken van de NAVO worden veroordeeld voor internationale misdrijven. En maken ze daarmee ook een kans? Nou, wat mij betreft uh, maken ze weinig kans. Ik zie, uh, ik zie niet zo snel het internationaal strafhof, uh, de, verantwoordelijke, uh, de, van de, de, de internationaal verantwoordelijken van de NAVO uh, veroordeeld uh, worden want wat is het punt precies waar de Gaddafi's dan op in gaan zetten? Ik denk, uh, voor de goede orde, ik, uh, uh, ik ken de situatie niet heel goed. Ik heb alleen maar uit het nieuws begrepen dat uh, die Gaddafi's uh, graag een aanklacht willen indienen bij het strafhof. Uh -huh. Dus ik uh, kan niet goed beoordelen wat is nou precies beogen. Nee, maar nou, je kunt misschien wel vermoeden als uh, strafrechtadvocaat waar dan precies de zwakke plek zit. Nou, wat de Gaddafi's graag willen... is dat, dat wordt geoordeeld dat hun vader of hun familielid... ten onrecht is doodgeschoten, denk ik. Maar dat is niet door de NAVO gebeurd. Nee, en dat is het zwakke van de zaak. En daarom denk ik dat het weinig kans van slagen maakt. Ja. Laten we even, even, gewoon even om een beeld te krijgen. Hoe doe je aangifte tegen de NAVO? Nou, er... er dat is al een complex proces, want we hebben dat internationaal strafhof in Den Haag. Dat is een internationaal tribunaal. Ja. En die mag niet zomaar een onderzoek starten. Dat mogen ze eigenlijk maar doen op drie gronden. Als een staat dat vraagt, eh, wanneer de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat vraagt... of wanneer de, de onderzoeker zelf besluit eh, om een eh, onderzoek te starten. De hoofdaanklager, dat is meneer Moreno Ocampo. Eh, in dat laatste geval heeft hij toestemming nodig... ...van een soort uh, voorkamer van het hof... ...om het onderzoek te mogen instellen. Ja. Nou, wat die Gaddafi's ...ken ik beogen, is... Uh, ...ze willen een brief schrijven aan die... Uh, ...hoofdaanklager, en die willen vragen... ...stelt u maar eens een onderzoek in. En... Uh, dat is al een be behoorlijk lastig proces, want uh, die hoofdverklager zit niet te wachten op allemaal brieven die uit alle delen van de wereld naar hem toe geschreven worden, en die zal ook toestemming moeten vragen van die preliminaire kamer van het internationaal gerechtshof. Ja. Nou, is uh, Gaddafi's voortvluchtige zoon Saif uh, en de voormalige inlichtingenchef uh, Abdullah die willen zich vrijwillig aangeven bij dat internationaal strafhof hè, in Den Haag? Ja. Wat heeft dat? Houdt dat verband met uh, deze zaak? Nou, dat, dat, ik, ik denk ja en nee, dus uh, officieel natuurlijk niets. Uh, want die, uh, die zoon uh, en die inlichtingenchef die worden gezocht uh, vanwege vermeende misdrijven. Dat is nog niet bewezen, mm -hmm. maar die worden gezocht vanwege vermeende misdrijven in het begin van die Libië-oorlog in februari 2011. Dus de, in dit geval heeft de Veiligheidsraad het strafhof gevraagd om een onderzoek te doen. En die heeft gezegd: kijk naar uh, een aantal misdrijven in februari 2011. Namelijk het aanvallen van onschuldige burgers. en het, uh, het, het, een, een soort, uh, het vervolgen van mensen op grond van, uh, van, van hun etnische afkomst. Nou, dat is uh, uh, vervolgens gebeurd. En. Uh, de, wat er daarna gebeurt is, dat is nog niet ter beoordeling geweest van die hoofdaanklager. Ja, maar goed, uh, nu gaat dus uh, Saif uh, gaat eigenlijk uh, de NAVO voor, het, voor, voor de, uh, het strafhof slepen. Althans, wat willen ze? Is dat een soort van hoog inzetten? Is het bluf? Ja, nu komen we weer terug op de vraag. Ik was ze hem even kwijt. Het zou bluf kunnen zijn. Die, uh, in dit soort oorlogssituaties wordt van alles geroepen. En is de vraag ja. hoe, hoe dat nou precies moet. Als ik Kijk, het heel, heel simpel, Jip en Janneke wil uitleggen van nou, uh, ik word vervolgd, hè, even vanuit Saïf redenerend voor van alles. Maar uh, die NAVO, dat zijn ook heus geen lievertjes. Precies. Dus de vraag was, heeft dat nou zin? Nou, officieel heeft, hebben die twee zaken helemaal niks met elkaar te maken. Maar het kan een strategische keuze zijn van die Gaddafis... door te zeggen van, ja, jullie verwijten mij een heleboel... maar jullie ja. hebben ook wat op jullie lever... Ja. Dat zou kunnen. Ik weet niet of dat succes gaat krijgen... maar het is wel een veelgebruikte strategie in dit soort zaken. Ja, verwijt zou ook kunnen zijn dat de NAVO niet helemaal heeft gehandeld... volgens de bepalingen van die VN-resolutie die nodig was... om weer te kunnen ingrijpen in Libië. Is dat nog te achterhalen of daar is gehandeld volgens die resolutie helemaal? Nou, dat is best een, een, een, een moeilijk vraagstuk. Want die VN-resolutie die zei van: jullie mogen burgers beschermen. Mm -hmm. En uh, jullie mogen uh, het, het, het, het vliegverbod handhaven. En jullie mogen een wapenembargo handhaven. Ja, maar mogen nou, ze ook konvooien bombarderen? Ja, de NAVO zegt van wel. Die tekst ja. is uh, multi-interpretabel. En de NAVO die heeft gezegd. Uh, van wij gaan ook konvooien bombarderen. omdat dat een gevaar oplevert voor burgers. Ja. En ik heb, uh, zeg maar, in, uh, in voorbereiding op de interview. even gekeken naar wat de NAVO nou heeft gezegd. over dat bombardement van. dat konvooi waar Gaddafi dan in zat. Ja. Ja, die hebben direct een verklaring uitgebracht. waarbij ze zeiden: wij zagen. Uh, onze vliegtuigen zagen. Uh, een aantal auto's snel wegrijden. met een hele hoop wapens erin. Ja, goed. Dus het, nou, is het laatste is... woord nog niet over gezet. Ja, Ik wil uh, heel graag even met u door, maar dat kan niet meer. In met de tijd. Dank u wel, Omer van der Lee, internationaal strafrechtadvocaat. Tot zo na het nieuws van 10 uur met Dorad Meegens. Henk Bleker, staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ik vind we moeten gewoon een vitaal, levendig platteland hebben. En dat kan heel goed met mooie natuur, maar dan moet je geen extreme doelen aan verbinden aan die natuur. Hij vermindert de bescherming van natuurgebieden. Het blijft gewoon natuur, hartstikke mooi. Dus uh, aan de buitenkant zie je de verandering niet. Alleen het uh, betekent wel minder uh, beperking voor de omgeving. Een gesprek met de staatssecretaris. Is de natuur bij hem wel in goede handen? Als het gaat over de ecologische hoofdstructuur, over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, over uh, quota en dat soort dingen meer, ja, dan praat ik toch nog wel behoorlijk mee, geloof ik. Argos, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De schoonmaakster zegt ja.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 ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 25% korting op alle OptiMax kindermultivitamines zonder kunstmatige toevoegingen.